Gravitz was dat met Fly Away, een nummer uit 1998. En daarvoor hoorde u Thin Lizzy met Whiskey in the Jar. Ook zo'n heerlijk nummer uit uh, lang vervlogen tijden. Um, misschien ten overvloede, maar toch nog leuk om te vermelden. Het aanstaande weekend, vrijdag, zaterdag en zondag, Zandvoort culinair Voor de uh, derde keer volgens mij. Derde of vierde keer, ik weet het eigenlijk niet meer. U weet wel, mooie witte pagodes, heel veel, heel veel lekker eten wat u kunt betalen met scharrenkoppen. Maar ja, zo weten we hier nou eenmaal in zijn antwoord, En wat is er mooier dan je eigen naam als betaalmiddel te gebruiken. Een, een aantal namen van bedrijven die aanwezig zullen zijn, is natuurlijk Café Koper die weer op voortreffelijke wijze gaat zorgen voor de koffie. Op uh, verschillende manieren geserveerd. Maar daarnaast hebben we ook Phylloxenia uh, met Grieks eten. Wat uh, altijd voortreffelijk is. We hebben café Anders met zijn uh, onovertroffen spare ribs. Um, we hebben zuid met uh, Indonesisch eten. Die zouden in eerste instantie niet meedoen. Maar dat is uh, veranderd en uh, die komen dus wel. Uh, wie hebben we nog meer? Ja, Chans. Het nieuwe etablissement aan de Haltestraat Die uh, doet ook van zich spreken. En zo zijn er nog uh, een stuk of tien andere mensen. Die, uh, of bedrijven moet ik zeggen. Restaurants die uh, acte de présence zullen geven. En u uh, gedurende die dagen zullen voorzien van een uh, verschrikkelijk lekker uh, eten en drinken. Ehm... Uh, Hé, hey Paul, uh, ja? we hadden eigenlijk nog wat, uh, wat aandacht willen besteden aan, uh, aan het voetballen. Uh, ja, onze als, als, als item, hè? Ja, precies. Ja. Als, uh, als zelfrespecterend programma van deze allure moesten we natuurlijk toch wel eventjes wat. Uh, Toh, ik heb gebeld, dat ja. wil je niet weten. was heb, zo erg. He? Ik, ik heb Kruif gebeld, ik heb ja. Hiddink gebeld, ja. ik heb Ron Jans gebeld. Maar ja, die was naar Standaard. Waar was hij naartoe? Naar Standaard. Wat die moest hij daarvan? Ja, die gaat naar België. Huh? Ja, die heeft voor de Belgen gekoeld. Ja. Voor de ja. Voor de Ja, ja, en tot mijn stomme verbazing gaat vanmiddag mijn telefoon. Hans Kraai junior. Ja, die zegt van ja, ik wil tussendoor. Uh, want we hebben een uitzending live bij SBS, maar ik wil tussendoor wil ik mijn verhaal wel even doen. Ja, sorry, maar die willen we dus niet. Nee. De vraag is natuurlijk, hoe serieus moet je een sportverslaggever nemen als die ook domme video's presenteert waarom gelachen moet worden? Denk daar maar eens over na. you don't. Dat was Beth Midler, een fantastisch wijf, kan die anders zeggen. Ik herinner me, het moet zijn geweest 1975 toen de VPRO een show van haar uitzond die ze op Broadway had uh, gebracht met uh, zoveel verf en zoveel, uh, ja, moet ik zeggen, zoveel energie. Dat uh, ik vanaf dat moment gewoon uh, compleet verloren was en uh, helemaal voor de ging. Fantastisch. We gaan verder met een, uh, ook weer een oud nummer. Spencer Davis Group. Wie kent hem niet? Met Keep On Running. Bob Dylan. Bob Dylan. Ja. Okay. Okay. Ja, Keep On heen. Running. Keep oh. on oh. your way Met Don't You Want Me Baby. En dat. Uh... Ik raakte altijd verslag als dat in uh, Top of. Nee, die, uh, hoe heette dat programma nou ook weer? Van, uh, van die uh, mafketel. Uh, top, pop-top. Top, pop-top. Top, pop-top. Pop, pop, pop, top, top, top, top, top, pop, Top, pop, Top, pop. Ik was vreselijk verliefd op die ene zangeres uit die groep. Uh oh oh Ik durf het nu pas te bekennen. Ja, en ik het wist heb... het al jaren. En jij wist, <laughs> jij wist, wist het, het al, al jaren. jaren. Dat heeft dertig jaar geduurd. Het is werkelijk verschrikkelijk. En is het gezakt? Uh, ja, oké. Okay, ja. Het heeft het stadium van Kippenvel uh, overleefd. We gaan verder met uh, de trucks. Mooi. MUZIEK Du wirst ganz nass. Schon spät komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht. Du bist deinen Schuh. Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du, dich? Ich mich?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 Falco was dat, met de nummer Genie over een uh, massamoordenaar. Falco is uh, nogal uh, dramatisch aan zijn eind gekomen. Een motorongeluk in de bergen in Oostenrijk was uh, voldoende voor hem om zijn laatste adem uit te blazen. Uh, Groot gemaakt door de gebroeders Bolland, die uh, hem onder, zijn hoede, onder hun hoede heeft genoemd. En daar uh, als eerste plaats Rock Me uh, heeft uitgebracht. Later, veel later, hebben ze hem... Uh, hoe zeg je dat nu? Nou ja, gewoon de studio uitgeschopt. Omdat hij zo eigenwijs was als tachterend van de Vark en er absoluut niet mee te werken was. Maar in Oostenrijk, en daar kom ik regelmatig, uh, is hij nog steeds heel, heel, heel erg groot. Dus, uh, ja, en laten we wel wezen, uh, dit is een uh, gigantisch mooi nummer, wat uh, vind ik nog steeds veel te weinig aandacht krijgt op de, op de radio. Paul is een beetje stil vandaag, ik kan het ook niet helpen, maar... Uh, ja, ik weet niet. Wat is er met jou aan de hand? Jongen, jij kletst zo achter elkaar door. Nee, dat is helemaal, dat is gewoon waar. helemaal geen dat spel tussen dat te krijgen. Is absoluut niet waar. Daar je soms zo moe van, hè? Ach, gosse, gosse, gosse. Maar nou, ik zal je, ik zal je we, draaien, nog... we draaien gewoon lekker muziek. Ja, ik zal je lekker nog even... Lekker gevarieerd. Ik zal je nog even een stukje moeier, moeier maken. Over. Ook een vent die al dood is. En wat ook gewoon dood en dood en dood en dood zonde is. Steve Ray Vaughan. And uh, Wonder number superstition Cause all the others they wanna take my life, and I watch with an intent to be sick. Well, it's the same for you. You hold your hand, and it's all fine. We stand. What would you make me do to take my time and take my life?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 Voor hen die niet weten wat het was, dit was uh, ta, ta. Tanita... Tanita Kietelum. Tikaram. Oh, Tikaram! Ja, oh. Tikaram. Met uh, cathedral... dingers. Zo, ik heb geen nagels meer over. Nee, hoezo? Nou, je gaf me een hoesje van Herman Brood. Ja. Nou, ik krijg toch de hik, maar die ging helemaal niet meer open. Nee, erg is dat, hè? Vreselijk. Ja. Maar het is gelukt. Ja, je moest hem openklap in plaats van douwen. Ja, jij begon. trouwens op de, de kabelkrant dat er een honden is. Kaarten kun je krijgen bij Dobie. Je weet wel, die winkel op de, op de Grote grote, krocht? Ja, grote ja, krocht. krocht. Ik zit erover te denken om met mijn honden mee te gaan. <lacht> want ik denk dat ik dan vier dagen in één avond loop. Ja, en uh, gewoon een paar <lacht> ski's onder en ze trekken hier wel over dat het gaat, uh, Ja, poepsakje heb ik niet nodig, want dat doen ze toch altijd in het groen. Kortom, waarom niet? En 2 juni is er ook een uh, Ladies Cabrio-dag. Ja, bij, ja. Uh, georganiseerd weer door uh, Lauren Hardy. Men start bij, uh, althans laat ik het zo zeggen, men vertrekt bij Lauren Hardy. Nou, als meer, als meer toch? Ja. ja, en als meer. Ja. En van daaruit uh, met allerlei opdrachten en uh, toespelingen gaat het terug naar uh, het eindpunt: uh, Lauren Hardy. Lauren Hardy in, in de, de Hottenstraat. Waarna de prijsuitreiking <coughs> volgt met een luxe buffet. Dat wordt weer met stoeltje langs de kant. Denk ik wel. Echt wel. Ladies only. Fly with me, Herman Brot. The new life of the opener. Dat een, een zaakje voor uh, Crash Investigation. Echt wel? Ja. Echt wel. Herman Brood. Nee, alle, alle gekheid op een stokje. Herman Brood was dat met. Uh, Saturday Night. Zo'n heerlijk ding. Goed. Dit, uh, dit was dus gewoon weer een typisch voorbeeld van een, uh, van een hopeloos programma. Uh, daarom heet het ook. Uh... Wat gebeurt er nou? Starten die handel. Zo. Breekt zo lekker de week. Breekt zo lekker de week. Wie heeft jou gezegd dat die, die muziek uit nog zetten? Wat denk je wel niet? Ja. Dat je eigen initiatief tonen hier. Het is ons programma. Ja. Ontsproegen maar. maar we hebben wel weer een, uh, een keuze van muziek laten horen. Ja. We zijn van links naar rechts, van, van onder naar boven. naar boven. En we zijn compleet lost in music. Ja. En mocht u geen lijn in het programma hebben kunnen ontdekken. Klopt helemaal. Maak je geen zorgen. Die is er niet. Die niet. En die, die zal er niet. nooit komen. Uh, wat ons betreft, Paul en mij, uh, tot uh, over twee weken. Dan uh, gaan we het gewoon weer proberen. Blindelings voor de platenkast. Ogen dicht. Pakken. Meenemen. En draaien. Eens tot... gaat het lukken. Eens gaat het lukken. Ja, eens gaat het lukken. Tot de volgende keer.